Kijk op www.eurostarradio.nl Ja, hallo laastraadjes, uh, dit is uh, Eurostar Radio. En uh, ja, laatst dat uh, met DJ Jaap. Ja, ja. Goedenavond, het is tien uur geweest. Stem af op Eurostar Radio. Kijk op www.eurostarradio.nl Oké, okay, nou daar zijn we weer. Hè. En je kan uh, Skype live in de uitzending. Het is uh, zondag 7 oktober 2012. En je kan skypen. En dat is uh, een Skype adres. Ja, dat is DJ Jaap. DJ Jaap, dus... Uh, als je wil skypen, kan het live in de uitzending. Want we natuurlijk wel. <laughs> Jacco, oh ja Jacco, Edwin, Edwin is er ook. Maar hij is online. Nou ja goed, ik heb uh, via de Facebook eventjes uh, even uh, rondbaar zijn dat ik ga uitzenden vanavond. Dat zijn we dus ook aan het doen hè. En uh, oké. Okay. Nou, je kunt uh, scherpen, scherpje, scherpje, scherpje, scherpje, hier is uh, Boy in the Night, van de groep Alley. Ja, Boy in the Night, Tot zo. Cry and not to shed a tear. I met that boy in the park and night, night I dry my tears and I begin to smile. The boy in the night, he told me not to shed a tear. Oh, the boy in the night, he made my sadness disappear. is me Trying to hide my face In my jacket zit van de, de groep uh, Lul met uh, Boy in the Night. Oké, okay, uh, ja, het is uh, nu uh, 6 minuten over is dus, uh, zondagavond, 7 oktober 2012 en ik ben DJ Jaap, zoals je wel weet. Uh, uh, je luistert live naar Eurostar Radio, live vanuit Den Haag, ja ja. Oké, okay, ja. Je kan Skype DJ Jaap. Skype naar DJ Jaap. En eh, ja, dan eh, kan je als je wil live in de uitzending. Dan kunnen we gezellig babbelen over, weet ik veel waar. Kan, kan me niet schelen. Dus als er mensen zijn die luisteren, misschien, eh, ja, ik weet het niet, die allemaal. Maar, ja, zou leuk wezen. Als je me belde. Ja. Of Skype bedoel ik dan. Skype je naar DJ Jaap. En dan komt het. Oh, hoor. En als je denkt, nou, daar is echt geen trek in. Ik luister wel. Oké, okay, kan ook. Dus ja, dat kan ook natuurlijk. Hè. Maar goed, het zou wel leuk zijn. Een beetje babbelen zo. En uh, ja, als er dan meer mensen. Skype, ja. Zal het gezellig geworden. Je kunt ook gewoon met elkaar bobbelen. Ah, we, we kijken wel hoe het allemaal loopt. Dus uh, ja. Goed, we gaan weer verder. Uh, volgende liedje. En uh, het is Saregama. Gama met nummer Blaze. Ja, ik zie hier uh, iemand, uh, ja. oké, okay, even afkondigen. Uh, Sare Rama uh, uh, met het nummer Bliss. Ja, uh, ze, uh, eentje, uh, ja, even kijken hoor. We zitten hier uh, op, de, op de Skype te klooien. En, uh, oeh, ja, eens even kijken wat Jacco schrijft. Via de Skype. Ik weet niet uh, of hij daar zin in hebt om, om live te skypen met mij. Maar we zien waar hij zijn verhaal zal aan het schrijven. Even kijken wat uh, onze Jocko schrijft. Oké. Okay. Gezellig, gezellig, gezellig, mensen. Dus uh, Eurostar Radio. Ja, we kunnen even kijken, zo, eh, niet waar Dus je kunt skypen met uh, Eurostar Radio Live. En dat uh, Skype-adres is DJ Jaap. Ja, dat is makkelijk, hè. DJ Jaap. En dan kregen ze een Skype-member. Dus ja, uh, kijk, wie uh, skypte. Dus uh, ik zit hier, we hebben uh, iemand op de Skype te chatten. Dus even kijken, ja. Net 42 geworden, onze Jacco van Emst, gezellig, ik weet niet of die zin heb om te skypen met mij, live in de uitzending, maar dat zien we wel, dat zien we wel, dus uh, ik heb hier nog een paar mensen op zitten, ik kom zo luisteren, ben aan het zetten met een Amerikaanse monniken, oké, okay. dat is goed zo. prima, heel veel, uh, dus is goed zo. Is goed hoor. Goed hoor. Uh, ja, ja. Uh, met, uh, ja. Het is. Uh, uh, Jacou is een. Uh, ja, een. Uh, een. Uh, boeddhistische Een. Ken ik. Uh, van, uh, een. Ook Een. Een. ander Een. Dus... Uh, ja... Het zou leuk zijn als hij... Als hij, als hij, als hij komt skypen. Straks maar is nu al het zetten. Dus kan natuurlijk niet... Uh, niet lastig vallen daarmee. Verder. En misschien komt hij luisteren. Misschien belt hij wel op. Uh, wie weet. Het zou leuk wezen. We hebben zelf ook een radioprogramma. Dus uh, niet, niet uh, Eurostar. Maar uh, bij een ander... Radiostationnetje. Dus nou. Er zijn nog meer... Uh, mensen hier... Die op mijn chat zitten, En er zijn er maar een paar online. Helaas, er zijn er maar een paar online. Maar goed, we zullen zien: verve, verve, verve, verve, is goed. Ja, leuk, joh. Euro, ja, adres, goed gedaan. Ja, goed zo. Oké, okay, luisteraartjes. Ja, zondag weer, hè. We Morgen weer een hele week werk. Ik weet niet wat ik morgen voor werk moet doen. Meestal is elke week weer anders. Soms zit je drie, vier weken hetzelfde werk te doen. Dat is wel wel eens verschillen bij mij. Hè? Maar goed, zo, je bent lekker bezig. Je bent van de straat. Althans. <laughs> In mijn geval ben ik meer op straat. Dus uh, ja. Dus uh, ben ik juist uh, mensen die hun baan kwijt zijn, Staan op straat. Uh -huh. Maar ik, ik, ik, ik werk op straat, dus ja, dat uh, dus kunnen uitzeggen. Ik zet je op straat, want dan ben dan zeg ik, nou, ik, ik ben op, werk ook op straat, dus, uh, <laughs> dus heel simpel. Mooi is dat, hè? Ja, oké, okay, goed. Nou, we gaan eens uh, weer eens een leuk uh, plaatje opzoeken, en uh, dat is All I Need, en dat is uh, a tear. It Starts to fade. My life, it's a packing case, and the last bill has been paid. And in this limbo, up and ending, you came to town for soul. Don't like playing games today, but girl, you've got the whole. and on the floor and hung on your tattoo, a picture that I saw before and a scenery just too, the first word that we spoke felt like we've met three years ago, but in this mental state I'm in, I can't divide a friend from foes, so have mercy Your ears, and I might tell it all to you. I just don't, don't, don't need another girl inside my head. All I need some room to breathe instead. I just don't. The telephone and tried to say goodbye. All I said was, how are you? Lost the word about lies. And in this limbo of an ending, you came to touch your soul. Don't like playing games today, but girl, it's time the hole, so have mercy. I didn't left my cave to stick with someone new. Your ears, and I might I tell it all believe. to you. I just don't, don't, don't, don't need another girl inside. My Ja. En het is vandaag zondagavond uh, 7 oktober 2012 en het is nu ja, 18 minuten over 10 in de avond dus weliswaar, live vanuit Den Haag. Goed, Eurostar Radio, ja ja, dus oké, laat ze net naar uh, de band Tear met All I Need. <coughs> Ja, als je wil kun je skypen, hè, live in de uitzending. Dat is DJ Jaap op via Skype. En dan kun je uh, lekker gezellig meekletsen. Dus, uh, en uh, ja, en hoe, um, ja. We zien er wel wat er gebeurt, hè. Het zou leuk zijn als mensen dat doen. Ik heb het een keer gehad. Dat was, uh, <laughs> ja, dat was wel grappig. Maar, maar goed. We kijken wel hoe het balletje gaat rollen. <laughs> dus oké. Okay. De uitzending duurt tot, uh, tot tien, van 10 tot 12. Dus dan uh, wil dat uh, ieder weekend gaan doen. Uh, ik zou 24 uur per dag uitzenden, maar ja. Dat kan niet altijd, helaas. Dus, maar goed, een weekend zijn hier hiervoor regelmatig in de lucht. Dus ja, weet je. Vandaag was het weer prachtig weer buiten. Dus ja, wat wil je mee zien? Ja, ja, ja. Je kan ons ook volgen op Twitter, hè. Ja. Als je naar Twitter gaat. Dan kun je ook op de website vinden. Maar ja, als je een klein, klein dingetje dan ga je naar Twitter uh, en klik je zoek je Eurostar streepje, legend streepje radio. Dus Eurostar uh, radio. Dus uh, oké. Okay. We hebben uh, dus uh, vannacht ook wat het een en ander uitgezonden van argusoog.org. Argusoog. En dat is ook uh, een, een, een zender met... Uh, ja, een beetje vrije pers Het is dus, uh, onafhankelijk. En daar kunnen er wel wat uh, iets over opzoeken. Er staan hele interessante dingen op. En af en toe uh, ga, is, ga ik nog wel eens uh, programma's van Argus Oog uitzenden. Wat er eerder in de uitzending is geweest. ik kent ze ook uh, bij Argus Oog. Ik weet het ook vaak naluisteren hoor. Maar dat is leuk om eh, als ik denk van hey, dat lijkt me misschien wel interessant om dat eh, te downloaden en dat eh, via Eurostar radio uit te zenden eh, ja, het is rechtervrij allemaal en, eh, ja het, eh, ik mag dit werk uitzenden dus ik heb er eh, ja ik bedoel het mag wel want het is allemaal, maar, ja, ik denk dat ze het zelfs nog leuk vinden als je dat doet dus er zijn vaak hele interessante dingen. Weet je, ik zal eens even kijken, berichten. Zal ik even kijken of ik een berichtje uh, vind. Dan de... staan wel eens hele, um... Oh, dat, ja. Er gaan wel eens dingen die uh, in de reguliere radio televisie, dus uh, de media vaak uh, wel wordt toegelicht, maar hun gaan er veel dieper op in en uh, 100, ja, uh, oké okay. 100, oh zo, oh ja, yeah. creative commons. de gebruiker mag het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven, remixen en afgeleide werken maken, dat mag allemaal en daar maken wij dus dankbaar gebruik van. En voor hun, voor hun ook natuurlijk. Ik vertel alleen wel de bronvermelding van melding daarbij. <coughs> en dat is al zo netjes natuurlijk. En we hebben ook... Uh, ook uh, een aantal programma's uitgezonden vannacht. Dat is heel interessant allemaal. Het uh, gaat over diverse zaken. Dus hou in de gaten. Hè? En uh, zo nu en dan willen we dan... Uh, door de week ook wel eens gaan uitzenden op uh, Eurostar Radio. Maar ik wil best eens uh, met die luister samenwerken, weet je. Met uh, Argus Oog. En ook met Ridder Radio. Uh, maar ja, goed. Het, uh, ik ga er nog eens een keer over praten met ze, weet je. We gaan ook samenwerken, weet je. Gewoon leuk, hè. Hoe meer overal uh, hoorbaar ben, hè. Dus... Uh, ...vrije media als het ware. Nou, ik zend veel uh, rechtenvrije muziek uit. En uh, ja en ik wil ook wel een klein beetje ja, bepaalde dingen... ...ik wil ook eens uh, zo nu en dan met mensen interviewen... ...van waarvan ik denk van, nou, misschien is dat wel de moeite waard. En uh, als je zelf uh, een beetje in het wereldje uh, vertoeft... Uh, Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Als uh, er mensen zijn die luisteren, uh, ja, kunnen ze zich uh, aanmelden als ze een bepaalde boodschap hebben of zo, naar de wereld toe. Bepaalde misstanden, bepaalde zaken die men op de reguliere dingen niet uh, ja, bedoelt, en uh, zo leuk wezen. Als ik bij Argus Oog, als we daar ook uh, eens wat centaart konden krijgen via hen weer. Uh, dat zal dus natuurlijk heel leuk zijn. Als er maar een uurtje in de week of zo, weet je. Maar uh, het moet wel ergens over gaan, hè. Kijk, uh, wat ik doe is puur amassement muziek uh, draaien, noem maar op de hele mikmak. <coughs> Dan ga ik een beetje reclame voor uh, Argus Oog uh, maken, want... Maandagavond van 8 tot 9 uur krijg je Pateo Radio. Misschien kennen jullie Pateo wel, uh, pateo.nl. Dat is met uh, Johan Olkenkamp of zo. Ja, Olkenkamp. Ik kan niet goed lezen, maar. Ja, ja die, die man die heeft heel interessante dingen, weet je. Dus, uh, dus, uh, dinsdag uh, krijg je dan. Uh, van 8 tot 10, Frontier hè? Radio, met uh, Jeroen Cummeling. en die Jeroen Cummeling ken ik nog van Ridder Radio, hartstikke leuk joh. Ik geloof dat ik hem zelfs op mijn Facebook had staan. Maar uh, ja, klokkenluider on air, oh, prachtig, twee wekelijks live, uh, van 6 tot 8, ook een twee uur durend programma, tussendorpje geloof ik alleen maar muziek als het goed is. Oh, wacht eens even. Je hebt vrijdag ook nog van 8 tot 10. Arend versus Zevat. Arend Zevat. Oké, okay, sommige programma's zijn ook in het Engels. Nou, zondag is er gelijk uh, gezond en wel. Met uh, Desiree Reuver. Uh, van 8 tot 10. Ja. En dat allemaal op... Uh, Argus Oog Radio, ja, dat zullen ze, ja, ja, ik, ik kan je wel een paar tips geven, weet je wel, een paar interessante zenders, dat is niet de reguliere rotzooi, die uh, maar uh, onzin dingen, uh, halve waarheden, weet ik veel, allemaal bullshit, nou ja goed, uh, pff, ik vind het allemaal prima zo, weet je dus en heb je ook nog, uh, ja, je hebt toch zoveel weet je, zoveel. Maar gaat ga iedere, iedere zondag is een ander uh, uh, station... Uh, die, uh, zeg maar de vrije pers. Dus Ik heb het dus over uh, radiozenders, internetradiozenders met die uh, inhoud hebben weet je, dus uh, geen uh, Piratenmuziek of zo, die onzin nog meer. Maar uh, uh, die moeten er natuurlijk ook zijn, daar gaan joh. op. Maar we gaan die uh, programma's hebben met ingehouden. Waar het publiek omroepen allemaal links laten liggen. Of uh, ja, We gaan er gewoon, gewoon op in. En, uh, ja, die willen gewoon de onderste uit de kan, weet je. Goed, tijd van muziek. Tijd van muziek. Ja, natuurlijk. We gaan natuurlijk niet de hele avond zitten tetteren. Dus eh uh, dus eh uh, <laughs> Alexander Blue met eh uh, Alexander Blue met de uh, Neetjesan. Ik hoor de vogeltjes of light, hoor. Ja ja, tot zo. Alexander Bleu, of Bleu, met uh, Nature Song. Kijk, je kan okay, uh, skypen uh, via het adres DJ Jaap. Ga je op Skype, dan kan je gezellig mee skypen of bellen. Ja, gezellig joh. Hè? Maar goed, we zullen kijken. En uh, ja, we draaien gaan op muziek. Hier is uh, Atomic Cat met Catch Your Senza un limite, a questo punto è più probabile che tu mica dalle nube. Risponde al purgatorio Li dico che lo amavo oh. Se cado sempre in anticipo Davanti allo stesso ostacolo Sarà davvero perché non ci sei Che in attendo un miracolo Vorrei sapere Se sei già stata qui Non lo so zijn lusje, ga Is dat was uh, Atomic Cat McCatcher. Alle relations. En daarna Metro Gourmet. Met de Limbo Business. ja. Ik zit hier een beetje op de Skype te snuffelen. Als Je allerlei berichtjes langs gaan. Het is uh, ongelofelijk, hè? En dan lees ik hier. Ja, wat lees ik allemaal? Ja, ik weet niet of dat goed is dat ik dat allemaal ga voorlezen. Ik denk beter dat ik dat niet ga, ga doen. Maar uh, oké, okay, we gaan. Uh, je kan Skype als je wil, Skype DJ Jaap, DJ Jaap. En uh, kan je Skype met mij en andere medelaarsars. Oké. Okay. It is filled with a sal salah, sal salah. Uit en daarvoor hoorde je veel met Sal sala Oké, okay. ik lees hier op Facebook. Ik ga geen namen noemen, maar ik vind het leuk om af en toe een leuke verhaaltjes voor te lezen die op Facebook staan. Dan moet ik eventjes naar voren bukken. Ja, oké. Okay. Ha, toen ik twintig was, had ik twee vriendinnen. Klinkt een beetje raar. Maar ik had deze dus op een taartje gewoon. En we hadden een feestje thuis en we hadden waren dertig mensen op afgekomen. Nou, wat deed mijn ene vriendin toen? Had er tweeën, Die was in de keuken hapjes aan het klaarmaken voor de gasten. en Toen had ze een blik paté opengemaakt voor de katten van Wiskas. En daar kerrie doorheen gegooid. En zout en peper en knoflook. En dat op de toosjes gedaan. En toen in de woonkamer voorgezet voor de gasten. En na een uur waren alle toosjes helemaal op. Ja, ja, zo zie je maar dat kattenvoer best lekker kan zijn. <laughs> Jonge, jongen, jongen. Je moet er maar opkomen. Ja, dat deed hij natuurlijk niet, hè. Die persoon die dat geplaatst heeft. Nou, ik vind het wel een stunt, hoor. Ze hebben er nog heerlijk van gesmuld. Nou, en nou lezen ze dat en dan denken ze... Nee, goed, het is twintig jaar geleden. Maar ik vind het wel grappig. Ja, kijk, oh, nog, nog andere leuke verhalen tegenkom, maar dat zal, uh... ja, alleen die reclames zie je aan de zaak, ja, die hoeven vermenigd, zo weet je. Facebook is leuk, ik heb een taartje gesloten gehad, maar uh, uh, ik ben gek van al die berichtjes, uh, die, die komen allemaal in mijn postvak, van mijn e-mailbox, weet je. Ja, en dan word je af en toe een beetje daas van, weet je. Ik denk, ja, ik vind het prima. Maar ik lees het op Facebook zelf ook al, hoef ik niet in mijn uh, mailbox uh, voor te snuffelen. Hè? Dus, oké, okay, het is nu, even kijken. Um, het is nu 7 minuten tien En we gaan het volgende plaatje draaien. Dat is Touch the Sky. Touch the Sky. Ah, ha ha, from re, from fairy music, touch the sky. Yeah, <laughs> so. De Sky Sephora. Oké, prachtig, uh, prachtig nummer. Hoor. Yeah. Okay, ja. Oké, het is uh, nu bijna, bijna, bijna, bijna, bijna, bijna, bijna 11 uur, jongens. Jeetje, Mino, gaat het tijd hard, hè? Het eerste uur zit er alweer op. Uh, op Eurostar Radio met DJ you. Oké, goed, nou, we gaan even verder kijken. Want eh, natuurlijk. Ja, zo, zo, zo, jongen. Ja, ik zit een beetje te pielen. zo hier naar te zoeken. Zo, man, eh, wat is dat ook? Ja, oké. Okay. Dat is goed. dan komt de volgende. We gaan. Uh, ja, je kan Skype, je kan Skype met ons. Nou, we dit is even wat schrijven. Ja. Goed, dan gaan we zo even kijken. Dus zou je kan Skypen. DJ Jaap is het uh, adres waar je naar kan skypen. Kom je live in de uitzending. Live. Met DJ Jaap. En als je daar geen zin in hebt, is ook goed. Dan ga je lekker luisteren. <lacht> dus maar het zou leuk zijn of nee, als mensen nog even verder Ik heb Nog niemand geskypt. Het is al bijna elf uur, lieve mensen. Maar ja, goed, maakt niet uit als je geen zin in hebt eh dan eh, dan niet, weet je. Maar goed, het zal wel leuk zijn. Het is eh, eh nou eh, hoe laat is het nou bijna 11 uur. En dit is het volgende uur op Eurostar Radio. Oké, okay, je luistert uh, naar het tweede uur met het uh, weekendprogramma van DJ Jaap. En uh, goed, we gaan lekker gezellig uh, door zo. Je kan Skype als je dat wil, skypen DJ Jaap. En dan kun je skypen live in de uitzending. En, uh, ja. Goed, ik weet niet of er mensen luisteren op dit moment. Ik kan op dit moment even niet eens zien. Maar uh, goed, ja, gezellig hè, gezellig. Ja, het zal wel gezellig wezen, ja, wat zie ik hier nou jongens, oké. Okay. Goed, nou mensen, oké, okay. nou mensen, ik zit hier een beetje te klooien met uh, mijn Facebook hè, een beetje rond te kijken en dan kijk ik weer eens naar Hives, ook leuk. Uh, dus ja, we kijken verder. zeetje mina jongens, waarom kan ik het allemaal niet vinden, joh. ja, dat komt later dan. goed. oké, okay, we gaan wel elkaar uh, verder, uh, verder. nee, nee, nee, nee, nee, niks. Jezus jongens, wat is dit nou allemaal? Ik, uh, ik ben mijn website kwijt. Oh jee. Oké. Okay. Ik ben mijn website kwijt, die ga ik even terugzoeken. Ik ben nog wel in de lucht, hoop ik. Ik kan het niet zien. Maar ik denk het haast wel, want ik zie alles nog steeds bewegen. Ja, ja, ja. Hij doet het nog steeds. Dus uh, goed, straatjes. live uitzending. Met each Aap. En hier is uh, Spatial Unity. Met uh, Dream of Frequence. I want to talk to you today about feelings. Feelings, feelings, feelings, feelings, That's right. I want to talk to you today about feelings. feeling, feelings, feelings, feelings, feelings. feelings. Years ago, a young man asked his father, he said, Father, how come some people dream a big dream and they achieve everything that they're dreaming about and then some, while others dream even the smallest dreams and they achieve nothing? The wise father said, Son, when you find the answer to that question, you'll have answered one of life's great mysteries and people from far and wide will seek you out and follow you. And follow you. And follow you. And follow you. And follow you. And so the young man began his quest. He said, how come some people dream the big dreams and they get everything they dream about and then some while others dream even the smallest dreams and achieve nothing? What is it? Is it good fortune? Is it luck? Is it some predetermined order of how things will fall in the world? Maybe it's because of who your parents were or where you were born. What the young man found in his journey was very simple. He found that the only difference between the dreamer and the dream achiever is feelings. You have got to find the frequency of your dream, and this is done through your feelings. In other words, vibrationally, where does this dream reside? Where does it feel close? Where does it seem like it's happening right now? Where does it feel like nothing can stop you? Where does it feel like you could move a mountain just by the thought of this dream? Where does it feel like you have the wings of an eagle? Where does it feel like you just can't hold your enthusiasm in for another second? If you can find this feeling place, you will have found your dream frequency. One thing, your dream frequency is right there. It doesn't go anywhere, it doesn't move. You called your dream frequency into universal awareness. You called it into existence by impressing the thought of your dream on the formless substance. And now it is going to remain in that place for eternity. The mystical part of the dream frequency and even the achieving of any dream in life is not whether or not it is still there, not whether or not it is achievable, not whether or not you can really have, do or be anything that you desire. That is not the mystical part of this formula. The mystical part of the formula is a man willing to align himself, get into his dream frequency for long enough to see it manifest. No sir, once you dream that dream, no army on earth could move that frequency. Okay. Het was uh, een met dream frequency. Ja, luister eens, allemaal rechte, vrije muziek. En als je pas hebt ingeschakeld, welkom bij Eurostar Radio.nl. En ik ben e DJ Jaap. En hoe kan je Skype live in de uitzending? En uh, kijken we wel verder hoe het loopt. Hè. We zijn in ieder geval tot uh, 12 uur in de lucht. En uh, ja, ik zat uh, een beetje zo te, een beetje rond te snuffelen op Facebook. En uh, ja, daar heb ik, uh, <coughs> af en toe kom je nog wel eens wel leuke verhaaltjes tegen. Maar ja, ik kan geen drie dingen tegelijk, hè. <laughs> dus, <laughs> dus, maar ja, goed. Ik had er net al een leuk verhaaltje voor gelezen. En dan, uh, uh, oké. Okay. Had iemand die had iets over kattenvoeren. Ja, kattenvoer op toosjes. Huh, <laughs> en, en dat mensen dat nog niet eens doorhebben. Nee, ik zie het al jongens. Uh, nee, ik denk dat mensen nooit meer bij op visite komen. Als ze erachter komen van, hey. Die gozer die heeft uh, kattenbrokjes. Uh, of was dan ook uh, op de toosis gedaan. Aangevuld Met. Uh, met. Met. Uh, kruiden of wat dan ook. Maar ja, goed, dat kun je zo'n keer natuurlijk niet maken. Maar ja, ik bedoel, euh... well, aan de ene kant komt het natuurlijk wel grappig natuurlijk. Maar goed, euh... <laughs> ja. Maar ik heb dus uh, van de week uh, dus zo eens naar argusoog.org zitten lezen. En luisteren, want ze hebben er ook een radiozender op. En wat je daar allemaal niet hoort, jongens, dan denk je, nou jongens, hé, hey. nee. daar komen ze niet uh, met ja, normale zaken. Gaan, ja. Dus wat uh, ja, anders mee om, tenminste anders. Ze zullen gewoon uh, het nieuws wat ze brengen, gewoon alles laten horen wat, wat uh, misschien dingen verbloemen. Of achterhouden. Nee, we willen zondags komen. Dat vind ik wel mooi. Dat er radiozenders zijn. Die dat soort zaken aan de kaak stellen. Dus ja, het is uh, goed. Een ja, volgende liedje. Lul. Maar dan met dubbel L. En uh, ze komen uit Frankrijk. En het is prachtige muziek wat ze maken. En het liedje heet... How Many Days... Many, many, many days. To See Ze bent lul met uh, how many days. En uh, goed. Het is nu alweer uh, kwart over elf. En uh, dit is uh, Eurostaradio.nl. En we zijn er iedere weekend uit, hè? Ja. Vooral op zondag dan hè? vooral. Dus uh, goed te eens kijken. Of we misschien wel uh, wat uh, nieuwe dingetjes kunnen gaan doen. Misschien een, uh, een, chat, uh, een chatroom op de site. Of wat dan ook. We zullen, we, zullen zien. we zullen zien. Je kan skypen live op dit moment. Als je er zin in hebt. DJ Jaap. En dan kom je live in de uitzending. Ik heb de Skype aanstaan. Dus als je zin hebt. Dan mag je Skype En dan kom je live Eh. Uh, Neurostar Radio. Dus oké, okay, het volgende liedje, Tom. We got to be free. Ja. Dus het is misschien eens leuk om iets uh, op te snuiven, om het maar zo even te zeggen. Ik ga eens even wat opzoeken. Dan ga ik eerst even, even kijken hoor. Ik ga zelf even zoeken, misschien kunnen jullie meeluisteren. Even zoeken hoor, of ik wat kan vinden. Zo, jonge, jongen, jongen, jongen, oh, wacht eens even. Oh ja, die moest ik hebben. We gaan even kijken. Even kijken Ja, ik zit hier een beetje te zoeken, weet je. Ehm... Uh, mm mm -hmm, mm -hmm. Oké, okay. dat is van 5 oktober in verband met de heropening. Oké, okay. ja dat weten. Bijvoorbeeld gesproken spreekbuis Arendt Sevad. Nou, dat was een uitzending van de uh, Argus Oog. Gezond en wel 30 september 2012, dus nog niet zo heel lang geleden. Eh. Uh, was het? Oh ja, divers uiteenlopende onderwerpen worden besproken. Gesprekspartner, waar hier is Arendt Zeevold. Gaan we eens even kijken hoe dat zit allemaal. Gezond en wel. Overleven in balans. Dit is Huivold Radio. Dames en heren, het is vanavond 30 september 2012. En ik ben uw gastvrouw Dieteray Reuver in het programma Gezond en Wel. En mijn gast vanavond is Arend Zeevat. En dat wordt een interessant gesprek tussen twee aces van Argus Oog Radio. Welkom Arend. Dankjewel Dieteray, hallo. Ja, er is een heleboel te vertellen. Denk ik. Ja. Uh, Jij hebt maar het lijkt, een... Sorry? Lijkt, lijkt mij goed dat jij gewoon eerst maar met jouw ding gaat beginnen... ...want jij hebt natuurlijk een bepaald, uh, uh, een bepaald thema in gedachten, of niet? Nou ja, er, er is zoveel te vertellen. Ik ben uh, op een congres in uh, Denemarken geweest... ...waar ik twee spreekbeurten heb gedaan. Eentje over vaccinaties en eentje over chemtrails. Um, dat was heel leuk... Um, het congres was... De, de, de conferentie was heel interessant. De Open Mind Conference. Ja, zo kunnen we nog even uren doorgaan. Hè? Ja, dan hebben we dan... Uh, ja, zo zitten er wel leuke dingen bij, hoor. Ik bedoel... Uh, even kijken, hoor. Hè? Oh, wacht eens, even, wacht eens even. Wacht eens even. Plaats een bericht. Je kan ook zelf een bericht plaatsen. Je hebt ook nog een... Uh, Argus Oog Twitter... Een Argus-oog YouTube. Oh, daar gaan we eens even naar kijken. Uh, even kijken hoor. Bladeren door de video's. Oh ja, dat kan hè. Jeetje, Mina, dat zie je nog niet. Oh, dat is van twee jaar geleden of zo. Oh. Nou, dat moeten we dat maar eens even. Ja, de microfoon staat niet erg. Uh... Oké, okay, dat is beter hè. Die staat niet open, ja. Jezus, wat is dat allemaal dan? Uh, dan? Ga ik toch even kijken, de 10 minuten. Nou, daar kan nooit zoveel op, hè? Project Camelot, deel 3. Nou, ik ben benieuwd wat dat uh, nou weer mag wijzen. ja mag wezen. Ja, het is leuk, hè? Een beetje. Ik hoor, uh, 28 mei 2010, Argus ook radioproject Camelot, host Carrie Cassidy en guest Jay Weidner. Nou, dat is allemaal in het Engels, joh. Dat schiet niet op, hè? Eh? ik hoor ook niks. Dat is raar, dat is raar. Nou, dan gaan we gewoon even terug, hè? Uh, ik had nog wat gevonden. Lees meer berichten. Of ja, lees meer berichten. Gaat dat niet verder terug dan? Oh ja. Uh, ps -ps -ps -ps -ps -ps. Uh, we hadden het ook, ze hadden ook een een, een, een, een, een, een, een of andere uitzending over, ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. uh, Jeroen Kummeling, hé, hey, dat is leuk, Frontier Radio, ga eens even kijken, Jeroen Kummeling, ken ik nog van Ridder Radio, ga even, even luisteren. Frontier Radio, iedere donderdagavond van 8 tot 10, interviews over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid en maatschappij. Op Argezoog Radio en Connected Radio. Radio. Frontier Radio. En, goedenavond allemaal, welkom bij Frontier Radio Radio. Ja, het duurde even voordat wij uh, konden beginnen met deze uitzending. Uh, wat bleek, ik had een streamprogramma gebruikt, maar die blijkt het nu niet, niet te doen. Dus ik heb een ander streamprogramma snel geïnstalleerd. En het, het geluid is weer helemaal in balans. Welkom allemaal bij Frontier Radio. Ja, het was een beetje gedoe aan het begin. Het zou eigenlijk heel feestelijk moeten worden vandaag. Maar uh, ik ben er, ik ben er. En uh, ja, Fontier Radio is vandaag een beetje anders dan normaal. Omdat ik al een beetje het vermoeden had dat het misschien nog wel eens mis kon gaan. Omdat we net zijn overgeschakeld naar een nieuwe studio. Nu in Enschede in een atelierruimte. Uh, en uh, daar zit ik nu in een heel fijn houten hokje. Met van alles erop en eraan en uh, vandaag nog even geen cam ik uh, ga de volgende keer weer de cam uh, aansluiten en dan is ze ook uh, ja als jullie willen kunnen je mij ook in mijn neus zien peuteren wat is uh, het thema van vandaag nou het thema van vanavond is uh, bel maar in uh, uh, Laten we met z'n allen over wat, wat, uh, wat interessante onderwerpen praten um, ik ben nu een beetje nog aan het bijkomen van de stress van zojuist want ik dacht van ik had vanmiddag alles klaar maar dat het leek dus net voordat ik ging beginnen dus niet zo te zijn. Dus nu dus wel. Het is een open uitzending. Het, uh, ik zal even, het staat ook op de, op de website. Jullie kunnen inbellen. Het telefoonnummer is 036-845-999. En daarmee komen jullie dus uh, direct in de uitzending. Hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk, meisje. Maar uh, dit is uh, van 4 oktober dit jaar toch, hè? Ja, 2012. Goed, nou dat uh, was leuk, is dat hè? Ja, in gesprek met luisteraars en andersom, ja, dat heb ik, uh, wil ik ook steeds proberen, weet je. Maar, maar niemand die, uh, niemand, uh, die uh, skypt, maar goed. <laughs> goed, dan gaan we gaan dan weer eens even kijken of we weer uh, een leuk muziekje kunnen draaien. zonder tussen ondertussen alweer wat later nu. Even kijken hoor, het is nu um, bij, ja het is half twaalf geworden jongens. Half twaalf is het nu hoor. Oh jee. Nou jongens, ik ben benieuwd, wat gaat dat allemaal worden? Wat gaat dat allemaal worden? Wat gaat dat allemaal worden? Wat gaat dat allemaal worden? Huh? Uh, Oké, okay, wat zal dit toch wezen jongens? Nee, dat geloof je niet, hè? Nee, nee, wacht even. Ik zit even te zoeken, ik zit even te zoeken. Ja, oké, okay. laten we dat eens wat draaien. De Highbirds met uh, Liquid Sky, wat vind je daarvan? de Highbirds met uh, Liquid Sky, vloeibare lucht. En zijn we toegekomen aan een andere band. Die heet Marian op zijn Duits. En het liedje heet Die Zwaai Raben. Heidenmoor allein, Da hört ik zwei Raben Kreischen und schreien Der eine rief dem anderen zu Wo machen wir Mittag Ich und du Wo machen wir Mittag Ich und du Im Walde drüben Liegt unbewacht Einer schlagner Ritter Seit heut Nacht Und niemand sah ihn Im Waldesgrund als een Lieb en zijn Falke en zijn Hund. Als een Lieb en zijn Falke en zijn Hund. Falk auf frische Beute spät. Sein Liebes is met ihrem Muhlen fort. Wir können in Ruhe speisen dort. Wir können in Ruhe speisen dort. Du setzt es auf seinen Nacken dich. Seine blauen Augen sind für mich. Eine goldene Locke auf seinem Haar. Zal wärmen, dat nest ons nächstes jaar. Zond geloof ik, ja. Ja, ze hebben nog veel meer liedjes gemaakt. Ik heb er ook nogal eh, aardig wat eh, staan hier. Het zijn twee albums. En één liedje vind ik zo gaaf. Dat vind ik echt... Eh, even kijken hoor. Was dat nou die andere hier zo? Die wil ik ook wel even laten horen, weet je. En dat heet eh, Des mensen Dass jeder gönne jeden Tag kom so komme, denn in diesem Sinn in Fort aus meinem munde nichts vergesst, dass euch die Welt betrügt und dass ihr uns nur wünschen seid, dass eurer Liebe nichts in den Entschlüsseln eurer Kunden liegt. Vergisst es jeder gerne jeden Tag, so komme denn in diesem Sinn, wind fort aus meinem Munde nicht. Vergesst, dass euch die Welt betrügt und dass ihr uns nur wünschen zeugt. eure eurer Liebe nichts in den entschlüpfen eurer Kunde nicht. Es hoopt jeder, dass die Zeit ihm gebe, was sie keine gab. Denn jeder sucht, ein Mahl zu sein und jeder is im Munde nicht. Es hoffe Jeder, die was had. Jeder, sucht ein jeder Ja, dat was uh, de Menschenschmerz van Marianne. Ja, ja. Uh, een vreemde naam voor een uh, band, hè? <laughs> Zou je dat denken dat de zanger is? Zo uh, naar die naam luistert. Oké, okay. goed, uh, het is nu bijna kwart voor twaalf. En we hebben nog uh, een klein. Ja, een ruim kwartiertje te gaan tot twaalf uur. En dan uh, stoppen we ermee. En dan zijn we volgende week, weekend. Zijn we er gewoon weer. Maar goed, we hebben nog. Even tijd voor een leuk muziekje. Antares met uh, Nowhere. We gaan we verder met het volgende nummer, nummer, nummer, nummer. Ja, oké. Okay. En eh, dan moeten we even, <laughs> ik heb er wel klaar staan. ik even, zit even een jingletje op te zoeken. Even laten horen, weet je wel. Ja, eens even kijken, ja. Kijk, dit is leuk. Dan moet je echt eens heel goed luisteren. ProStar Radio, het station voor jou. Oh en nee, hier is Shino uh, met Believe. Ja, Sino. Met het nummer. Be Oké, okay, je hebt nog vijf minuutjes. Je kent nog Skype als je dat wil. Maar goed, uh, schrijftjes. Uh, we hebben nog vijf minuten. Dus dat kan nog hoor. Ondertussen, als ik een liedje ga draaien. Onderbreken we hem gewoon. Je kan gewoon bellen. En dan kun je gewoon lekker kletsen. Maar goed. Uh, uh, ik denk dat dat... Uh, het gaat gebeuren, maar ja, wie weet, maar nooit natuurlijk, hè. We hebben nog vijf minuutjes bijna, hè. Nog, nog uh, vijf en een halve minuut. En uh, ja, dan zit het alweer op. Die twee uurtjes zijn echt gevlogen, mensen, ja. zijn echt gevlogen, hè. Ja, kijk. <laughs> Ik weet niet wat dit allemaal is. Even kijken. Oh, wat is dit voor muziek? Sita, zin. Mistake. Oh, de. Doe de pit. Dat klinkt wel erg negatief van hem. Maar het lijkt wel even metal of zo. Nou, de John Russell Band. Seven Shades. Oké, okay, luisteraars. Seven Shades. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Ik ga afscheid van jullie nemen. We gaan de John Russell Band draaien. En uh, met het nummer Seven Shades. Ja. Dat zei ik net al. <laughs> Maar goed, uh, we gaan uh, afsluiten. Het laatste liedje tot 12 uur. Ik zou zeggen, dank voor het luisteren. En dit was DJ Jaap. En uh, oké, okay, we gaan uh, één liedje draaien. En dan gaan we er lekker mee stoppen. Oké, okay. luisteraarsjes. Nou, bedankt. En tot volgende week. Het is herfst op je radio. Je luistert naar Eurostar Radio. Shades of light. They're with you When you fall Drink the holy grail Of life When the darkness Comes to call You want they are When I met you Lady You want standing tall With the seven shades Of light. You just can't Turn them on Mistrust and misuse Singing you wanna come alive